11 uur. moet met het NWS Journaal. Op de 12e etage van een flat in Rotterdam is brand uitgebroken. De brandweer wil de hele flat in de wijk Ommoord ontruimen. Hulpdiensten halen met een ladderwagen bewoners uit hun huis. Omdat er ook boven de brandende verdieping nog etages zijn, is de brandweer met groot materieel aanwezig. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Het natuurgebied bij Zeewolde, waar het lichaam van Anne Faber werd gevonden, is vrijgegeven. De politie is klaar met het sporenonderzoek. Het lichaam wordt nu onderzocht om erachter te komen wat er precies is gebeurd. Anne is gevonden op aanwijzing van verdachte Michael P. De politie wil niet zeggen of hij meer details heeft verteld. De inspectie veiligheid en justitie en gezondheidszorg onderzoeken de kliniek in Den Dolder... waar Michael P. werd behandeld voor zedenmisdrijven. De familie van Anne vraagt zich af waarom hij vrij rond kon lopen. De Amsterdamse crimineel Ben Aouf is overgeplaatst van de gevangenis in Roemons naar de extra beveiligde inrichting van Vught. Dat gebeurde met een politiehelikopter. Waarschijnlijk is Ben Aouf de man wiens handlangers juist gisteren... een helikopter wilden kapen om hem te bevrijden. De politie heeft dat niet bevestigd, maar de advocaat van de crimineel... zegt dat zijn overplaatsing vandaag erop wijst dat dit verhaal klopt. De poging tot helikopterkaping liep gisteren uit op een schietpartij met de politie... waarbij een verdachte werd doodgeschoten. Zondag met Lubach heeft dit jaar de Gouden Televisiering gewonnen. De publieksprijs voor Beste TV-programma werd uitgereikt op een gala in Amsterdam. Eva Jinek won de Zilveren televisiester voor Beste Presentatrice... en Wilfred Gené voor Beste Presentator. Angela Schrijf kreeg de ster voor Beste Actrice... en Jeroen van Koningsbrugge voor Beste Acteur. Het weer nog vannacht blijft het redelijk bewolkt, maar het is wel vrijwel overal droog en het kott af naar zo'n 10 graden. Ook morgen bijna overal droog. Wel zijn er weer veel wolken. Af en toe komt de zon tevoorschijn en het is morgen zo'n 19 graden. Dit... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon Zee. Zandvoort een dit is de zomer van ZFM met, met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1250 hier op ZFM Zandvoort. We gaan eens nog een uurtje luisteren naar heerlijke New Age muziek. Is even kijken wat hebben we, we klaarstaan. San Geta Kaur. met uh, haar nieuwe album Ascension Niguma Volume 2. Ja ja. En ze heeft natuurlijk ook een eigen website van uh, Music.com En na haar komt het album van uh, Matthew Meyer Ardor heet deze dit album met de track Stars On. En ook uh, Matthew Meyer heeft een eigen website.com. Je schrijft het gewoon achter elkaar. Nou ja, het ging misschien wat snel. Peacefulradio.info, dat is de oplossing. Daar staat de playlist. En dan, uh, ja, dan vind je het er zelf wel, denk ik. En zo niet? dan nou, laat dan even een berichtje achter. Dan ga ik je helpen. Ik wens je veel luisterplezier. I am Charles Denler, one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website, www.purplepiano.com.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 These blinding and winds, and see our minds and feel.